En graad of 7. Dit, was het NOS. Dit is Weinland Zwaan bij de ANWB. De avondspits is bijna voorbij. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nog file voor knooppunt Watergaasmeer 4 kilometer. Dat komt er een ongeluk op de A10. De ring van Amsterdam richting Den Haag staat nog file tussen Schellingbouden en knooppunt Amstel 5 kilometer. Maar de weg is daar wel weer vrij. De A9 die me richting Amstelveen, tussen Bijlmermeer en oude kerk aan de Amstel 5 kilometer. Tot zover, de verkeer.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 ...heel veel uh, natuurwinkels opzoeken... ...om te kijken mm. wat zij hebben staan... Ja. ...en daar eigenlijk het leukste producten... ...van, van Pico ja. en dat zelf voeren. Mooi. En proef je ja. alles zelf eerst? Ja, maar ik heb zelfs van de thee... Oh. ...ik ben bij één begonnen... ...maar vraag me echt niet wat e was... ...en hoe ik proef dat, dat weet je niet meer. Het is nee. zoveel. Ja. En ik ben zelf wel... ...van het mengen. Dus ik ben gewoon nieuwsgierig... oké okay, ...wat gebeurt als je die thee bij die gooit... ...of als je daar mm. nog een extra bloemetje bij doet. Dus ik ben meer... Uh,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 For love was crucified Oh, how many times have I broken Nothing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 Uit Engeland of zo. Dat is wel echt nee. zo'n Engels. Engeland is zo'n theeland of ja. zo. Hè? Maar het is heel moeilijk om daar producten vandaan te krijgen. Oh, Ze houden ja. heel erg alles binnen, binnen hun eigen land eigenlijk. Oh. Moet je iets afnemen, dan moet je gewoon als particulier bestellen.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 En niet met haastige, uh, of geniet van levend rustige slokjes, niet met haastige teugen. Ja, dat zegt Gewoon iets... Gewoon eventjes uh, ontspannen. Ja. En dat kan best meteen, ben ik van Ja. Teugd. En heb jij die gesprek bedacht?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 Wil je nog je adres uh, vertellen van de locatie hier? Ja, wij zitten op de halfstraat 32 a naast café 4 en tegenover de copy-office. Dus ja, als je de kerk uh, uitkomt over de retonden en dan. Uh, eigenlijk kun je me niet missen. Met zoveel nee. poeha uh, poeha voor de deur. <laughs> moet, je, moet je het kunnen vinden. Ja, we, we vragen meestal ook zo'n beetje van: uh, ja, heb je ook nog wat tijd voor je hobby's?